Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlands privévliegtuig is neergestort in de Alpen. De 60-jarige eigenaar die het toestel vloog is daarbij om het leven gekomen. De man zat alleen in het toestel en was onderweg van Italië naar Nederland. Het vliegtuig en het lichaam zijn vanochtend door hulpdiensten gevonden... meldt vliegveld Lelystad de thuisbasis van het vliegtuig. Het toestel verdween gisteren van de radar in de buurt van de Brennerpas... op de grens tussen Italië en Oostenrijk. De zwaar belegerde Syrische stad Aleppo is opnieuw gebombardeerd. Volgens rebellengroepen en het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... gebeurde dat door Russische gevechtsvliegtuigen. Bevoorradingsroutes naar rebellengebied werden onder vuur genomen... onder meer de Castello Road, waar vorige maand een hulpkonvooi werd beschoten. Ook wordt er zwaar gevochten aan de frontlinie in het noorden van de oude stad. Prinses Beatrix is vanochtend geopereerd aan haar rechterknie. Bij de operatie is een prothese geplaatst. Het gebeurde in het Franciscus Vlietland Ziekenhuis in Schiedam... Volgens artsen is de operatie succesvol verlopen. In 2005 kreeg Beatrix ook al een prothese in haar linkerknie. Prinses Beatrix moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven. De orkaan Matthew die richting Jamaica en Cuba trekt is iets zwakker geworden en afgewaardeerd naar de één zwaarste categorie 4. Toch blijft de orkaan gevaarlijk met windsnelheden tot 250 km per uur. Matthew is nu zo'n 675 kilometer van Jamaica... en bereikte maandag waarschijnlijk de zware als een zware storm de zuidkust van het eiland. Max Verstappen start morgen in de Grand Prix van Maleisië vanaf de tweede startrij. Hij zette in de kwalificatie de derde tijd neer achter Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Even leek het erop dat hij de tweede tijd zou gaan neerzetten in Sipang... maar in de laatste ronde van de kwalificatie werd Verstappen toch nog gepasseerd door Rosberg. Het weer. Vanmiddag vanuit het zuidwesten meer buien. Het wordt een graad of 18. Vannacht buien in de kustprovincies die morgen overdag weer verder het land intrekken. Het wordt dan met 16 graden iets minder warm. Vanaf maandag is het weer droog en schijnt de zon vaker. Dit was het enige. DFM. Verkeersupdate. Verkeers Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad op de A20, hoek van Holland richting Gouda verknoopt met de plein drie kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 20 jaar van bruglijk ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan, een wereldsterren als Louis David, Lou Bendy, de Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Kruylenlo.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 en nooit van haar je had gehoord. Hij werd gescholden door de stokers, omdat hij van de eerste dag toen wij maar net de piraat waren, als deze in het volk lag en met je leven en citroenen werd hij weer op de been gebracht, want zieke zeelui zijn nadelig. En breng schade aan de grond. Op het luik gezet, de kapitein lichtte zijn peetje en sprak met grogstem een gebed. En met een 1, 2, 3, in godsnaam, ging het ketelbinky overboord, die het ooitje niet durfde te sluiten, omdat dat niet bij CELA hoort.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 Nationaal en zelfs internationaal. U wordt er nu met de golf van Biscayen. We hadden aan boord wat je noemt een kapitein. Zoals je er zelf een ziet. Hij zat nooit te surren, het was geen chagrijn. Hij had nooit een centje verdriet. Maar kwam hij de golf van Biscayen voorbij? Dan keek onze oude Viel hier de fles jij van de oude IZ. en de On rit, Over de zee, en neem er nooit vrouwen mee. Over de zee, over de zoute zee. We eten en wonen met als hij. Over zee, maar het spek is voor de kapitein. Over de zee, over de zoute zee. En gaan we zuipen aan de wal Over de zee, daar tappen ze bier zo bitter als schot. Over de zee, over de zoute zee. En vrouwen uit de zee Over de zoute zee. Daar duurt genoeg nooit lang genoeg. O dezte peepelzee, over de Zaltezee. En komt er een orkaan voorbij. Over dezelfde zee. Dan is het gedaan met de kogelvaardij. Gewoon dezelfde peepelzee, over dezelfde zee, de zee. Daar roepen mij Neptunus aan. Over dezelfde zee. Neptunus laat ons niet vergaan. Gewoon de zale bevel zee, over dezelfde zee. Zwij voor Eva zijn veran. dan komen wij in de hemel aan. Dan krijgen wij ons les te vreën en zuipen met Neptunus mee.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 De vrije hart.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 Die kwam op Surabaya Pikte in een babelhoof In Japan vond hij een geestje Met een lieve poppenkoor In Marokko weer een zwartje Als hij bij de negers kwam, Maar zijn liefste blanke blondje die hier in Rotterdam.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 Feiten en wetenswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid.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 De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open staat. Geen loper, de voetbalclub hangt aan de muur De trekkast die maakt meer lawaai dan de dewbox Een pilsje dat is er niet duur Een mens is arm, mensrijk of arm is daar van geen monsieur of madame, maar wc Maar het glas is gespoeld in het helderste water Ja er is daar een heel goed café Die zijn daar nog blij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 Met haast al door het straatje, daar zei dring me maatje, kom zet u wat neer. En drink een lekker glaasje en rook een pijp tabak. Maar ik bedankte ras, ik hield mijn geld op zak.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 Nee. Zandvoort zandvoerder Zandvoort.